De Radio 1 Sportzomer. Dionen de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Er komt een nieuwe serie aan van Kijken in de Ziel. Dit keer gaat het met artsen gebeuren. En we praten zometeen met interviewer Koen Verbraak. In het mediaforum sportjournalisten Kirsten van der Kok en volkskrantverslaggever Jan Tromp. Nu eerst het NOS nieuws. Hier is Freddy van Tijn.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 Justitie acht bewezen dat Dennis V. uit Assen zeker vier branden heeft gesticht. Het OM. Deskundigen zeggen dat hij gefascineerd is door vuur. Uh, dat hij gefascineerd is ook door de kick die dat oplevert. Hij was ook uh, bij 112, zo'n zo, zo, zo site, was die fotograaf. En hij had ook onder andere getwitterd... Uh, Pyromanen, doe je best, want nou, het wordt weer tijd dat ik foto's maak. De rechter doet over twee weken uitspraak. Syrië zegt een man te hebben gearresteerd... die de bomaanslag op de Syrische minister van Defensie heeft beraamd. De minister en drie andere vertrouwelingen van president Assad kwamen om het leven in het gebouw van de Veiligheidsdienst. De aanslag werd uitgevoerd door een zelfmoordterrorist. De verdachte die is aangehouden werkte als stafmedewerker in het gebouw van de geheime dienst in Damaskus. De mededeling over zijn arrestatie komt van een Syrisch parlementslid. In Groot-Brittannië zijn twee kopstukken in het afluisterschandaal bij de krant News of the World officieel aangeklaagd.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 de gratis app. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Goedemiddag in het Mediaforum blikken we zo terug op de eerste half acht live. Gisteravond Merel Westrik van WNL op de plek van de wereld draait door. Nu eerst na-correspondent Arjen van der Horst in Londen. Hier zijn Dionne de Graaf en Jurgen van der Berg. We ja, hoorden het net al even. De Britse regering zet nog eens 1200 extra militairen in tijdens de Olympische Spelen. Het uh, totaal staat daarmee op ruim 18.000 militairen die de veiligheid tijdens de Spelen moeten garanderen. Maar dan blijft een ander groot probleem staan. Kan Londen het logistiek ook allemaal aan? Vooral het metrosysteem van de stad wordt zwaar op de proef gesteld. Het Londense openbaar vervoer, ja dat wordt toch wel als de Achilleshiel gezien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 Ja. Het is in de handen van God. Hopelijk uh, overlevert. het. Maar er is inderdaad het risico dat dit bedrijf het niet gaat redden. Ik weet al one business dat How verhaald. Hoeveel meer gaan fail in that tijd? De bijdrage was van correspondent Arjen van der Horst vanuit Londen. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Get up out of your rocket, yeah, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? Tegenwoordig noemde zich Sananda Maitreya... maar wij kennen hem beter als Terence Trent Darby in 1987. Dat was Dan's Little Sister. En allemaal een kijkje in de ziel van voetbaltrainers... van psychiaters, advocaten en politici. En vanaf volgende week maandag voelt hij een andere beroepsgroep aan de tand. Koen Verbraak praat voor een nieuwe interviewreeks van Kijken in de Ziel... met artsen over dilemma's en drijfveren. Meneer Verbraak, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. En waarom uh, wilde u nu graag artsen aan de tafel? Nou, artsen zijn natuurlijk uh, een, een interessante beroepsgroep... omdat iedereen vroeg of laat in zijn leven met de dokter te maken krijgt. Ja. En dan ook nog vaak op momenten ja, dat je toch kwetsbaar bent, dat er iets is. En dan is die dokter uh, onverwacht opeens heel belangrijk voor je geworden. Maar het is een, een vrij gesloten beroepsgroep. Nou hebt u dat natuurlijk ook met, met psychiaters aan de hand gehad. Uh, Lieten artsen zich makkelijk uh, bevragen? Ja, uh, weet u wat, het, wat, het, wat ik zelf het leuke aan deze serie vind... is dat het bijna allemaal onbekende Nederlanders zijn. Die dus niet uh, uit de kaartenbak komen van Pauw en Witteman... of uh, De Wereld Rijdt Door of, of Knevelen van de Brink. Dit zijn allemaal mensen, bijna allemaal... die nog nooit voor een camera hebben gezeten. Ja. Dat maakt ze wel heel leuk en bijzonder. Ja, ja waarom? Omdat nou, het nieuw is. Omdat het, ja, ik begrijp eigenlijk wel wat u bedoelt natuurlijk, maar... Ze zijn in elk geval niet plat geïnterviewd. En ja. ze hebben echt een verhaal... En, nou, ja, dat is fascinerend om naar te luisteren. Maar er zijn heel veel artsen in Nederland, dus hoe is de selectie dan tot stand gekomen? Waarom zijn deze tot het programma doorgedrongen? Nou ja, dat, dat is inderdaad een goede vraag. Want de onbekendheid maakt ook dat ze moeilijk waren om te vinden. Dus ik kende eigenlijk één of twee van die artsen die ik wel eens geïnterviewd had voor de krant. En daar ben ik mee gaan praten. En dan vroeg ik gewoon van wie vindt u nou heel goed? Waar hebt u veel van geleerd? En dan zeiden ze nou die en die en die. En dan ging ik naar die en die en die toe. En daar vroeg ik hetzelfde aan. Ik heb er een stuk of twintig bezocht. En uiteindelijk heb ik er twintig overgehouden. En wat voor artsen, eh, ik bedoel, twaalf, twaalf, twaalf heb ik overgehouden. Om wat voor artsen gaat het? Dat loopt uit van chirurgen tot oncologen, cardiologen, internisten, neurologen, maar ook een huisarts. Ja, hebt, u, hebt u nog een ja, tactiek? Nee, een tactiek waarschijnlijk niet. Hè? U gaat gewoon vragen. Of is er wel een tactiek? Ja, tactiek klinkt net alsof je berekenend achter de bosjes ligt... Ja. Tot, tot, tot de prooi langs sluipt, hè? Nee, de tact de, er is geen tactiek. Je, je probeert gewoon geïnteresseerd te zijn in, in, in de mensen waar je mee praat. En dan hoop je dat ze jou uh, willen vertellen waar, waar jij op hoopt. Ja, maar is dat voor u hetzelfde uh, als in uw vorige interviewreeksen... Met, met trainers en met psychiaters? Het rare is dat je dat niet van tevoren voorneemt... maar er zijn wel verschillen. Want ik merkte bijvoorbeeld bij die psychiaters... Ja, daar zit je toch gewoon vooral te luisteren. Want dat zijn dokters, dat heb ik nu toch ook alweer meer gehad. Bijvoorbeeld bij die strafpleiters, hè, dan zit je tegenover Moskowitz als sprong, of Spong, mm -hmm. en die gingen dan echt zo zitten van, nou, kom maar, kom maar, wat wou je? <lacht> en dan moet je al meteen uh, ja, op het puntje van je stoel en aan de bak. Ja. Dat is toch een andere manier van zitten. En, en bijvoorbeeld die trainers, ja, dat was weer een heel ander verhaal. Die zaten er een beetje bij van, is dit normaal, drie uur? Uh, kunt u het soms niet goed? Of uh, waarom, waarom gaat dit zo? <lacht> die zijn drie minuten gewend. <lacht> ja. <we> ja. <lacht> ja. <lacht> goed, u stuitte op een groot verschil tussen de verschillende artsen. Laten we daar even naar gaan luisteren. Kunt u eens vertellen hoe ziet die stress er dan uit? wat, wat kan er gebeuren? Uh, nou, de mensen kunnen doodgaan onder je handen. Uh, Dat maakt u mee? Dat maken we mee. Ja. Regelmatig ook? Ja. Ja. Ik heb wel eens een keer heel dramatisch een, een zwangere vrouw die um, zelfmoord had gepleegd. Ze was zeven maanden zwanger. En die werd uh, gereanimeerd binnengebracht. En dan werd met spoed gekeken of ook het kindje nog uh, eventueel levensvatbaar was. En dat, die, die hebben het niet gehaald. En ja, dat is dramatisch. Cardiologe Francisca Nijland was dit. Uh, emotionele verhalen dus ook. Was u verbaasd over uh, dat, dat mensen, da dat artsen daarover praten? Uh, niet dat ze erover uh, zouden praten. Maar wel uh, eigenlijk over dat het veel vaker... Uh, in, in hun uh, uh, bestaan aan de orde is. Want je denkt, ja, een dokter, ach, die zal wel eens iemand meemaken die doodgaat. Maar ze, bij hun is het, ik wil niet zeggen, aan de lopende band. Nee. Maar het komt toch vrij geregeld voor, bijvoorbeeld een oncoloog heeft bijna elke dag wel uh, een paar mensen aan wie hij moet vertellen... u wordt niet meer beter. En dat sta, daar sta je niet bij stil hoe dat is, omdat dat ook een deel van je vak is, hè. Ja, is, dit, is dit daardoor ook een heel emotioneel geladen serie? Nou, ja, nou, dan moet ik het afmeten aan mijzelf, hoe, hoe, hoe het op mij overkwam. Ik, ik vond dat zeker. Ja, ik, was er, ik, was er vaak, ik heb vaak uh, on, diep onder de indruk zitten luisteren naar die verhalen. Want het gaat echt over leven en dood en over alle dilemma's die erbij komen kijken. Ja. Voor die eerste serie, hè, met psychiaters, hebt u uh, zilveren nipkofschijf gewonnen. Ja. Uh, onder meer omdat die serie zo onthullend was. Vindt u dat deze keer ook? Dat, dat moet u bij niet vragen. Ik heb gewoon mijn best gedaan en ik vond het ontzettend leuk om te maken. En, uh, en ik hoop dat andere mensen er met plezier naar zullen kijken. Nee. Is, is het al helemaal af eigenlijk? Of? Nou, er zijn nu drie delen af. Vanmiddag laat ik er trouwens twee zien aan, aan, aan genodigden. En ik ben, nog, uh, ben er nog drie aan het monteren. Ja. Dus, ja, je hebt het zijn lange gesprekken, dat is twaalf maal drie uur. Dus dat betekent dat je 36 uur aan materiaal hebt. Dus met één etmaal alles doorkijken heb je nog niet eens allemaal gezien. En is het dan ook weer spannend om uh, de reacties af te wachten? Want... Ja, zeker. En vanmiddag uh, komen er van de twaalf artsen een stuk of tien. En dat is voor mij een soort feest om te kijken hoe vinden zij het zelf. Hè? Hoe kijken ze ernaar? Ja. Ja. Bent u nu hoofd al bezig met een uh, nieuwe beroepsgroep? Ik, ik, wil, ik, ik ga hier niet eeuwig mee door, want dat, dan gaat het de mensen ook vervelen. Maar ik wil, wil er in elk geval nog twee maken. En de volgende zou volgens mij moeten gaan over topondernemers. Dus de mannen en vrouwen van het grote geld. Nou, we kijken er naar uit. Maar eerst die met de artsen. Koen Verbraak, 30 juli, is de eerste... Afdruk. Bij de NTR. Bij de NTR. Dank, u, Dank u, wel. u wel. Dag. Dag. We gaan door met de mediaforum. En daarin de gast vandaag Jan Tromp van de Volkshand en Kirsten van de Kok. Olympische roeister... Goud gewonnen. Laten we dat vooral niet vergeten. Maar tegenwoordig ook bezig in de sportjournalistiek. Leuk dat jullie er zijn. Eerst even uh, vooraf. Verheugen jullie op uh, de zoveelste kijk in de ziel? Ja, ja nee, maar uh, Koen Verbraak kan dat geweldig. En heeft uh, terecht daar... Een, en niet alleen daarin, hoor trouwens. Want hij is ook een buitengewoon goed uh, schrijvende... Uh, journalist ja. en interviewer. Ja. Dus dat is, uh, ja, dat is iets om naar uit te zien. Kirsten? Ja, ik sluit me daar mee aan. Ja. Eigen... Weet er nog meer van dan ik denk. Oké, okay. dan even wat, wat nu vandaag in het nieuws is. We horen het al de hele middag. Twee hoofdredacteuren, voormalige hoofdredacteuren van de Britse tabloid News of the World... worden aangeklaagd voor afluisterpraktijken. Andy Colson en Rebecca Brooks, daartegen liep trouwens al een zaak. En die Colson is helemaal interessant... omdat dat ook nog eens een keer de woordvoerder van Cameron is geweest... de huidige Britse premier. Um, Jan, um, zal dit nou de praktijken van die roddelpers, want die is er nog altijd natuurlijk in Engeland, veranderen, denk jij? Je zou denken van wel, maar er is naar mijn smaak een uh, dilemma. Uh, die rollenpers moet het... Ter, die, de, de, de reden van bestaan uh, is dat men uh, uh, zaken aan het licht brengt... die het daglicht niet verdragen. En uh, om daar achter te komen... Uh, heb je kennelijk ook illegale uh, praktijken nodig. Dus uh, op zichzelf. Het wordt nu zo ongelooflijk hard uh, aangepakt... Uh, zou je denken, dit, uh, dit brengt het tot een einde. Maar dat zou ook betekenen het einde van de, uh, de Yellow Press... zoals het al jarenlang ja. in Engeland bestaat. Ja. En, en nog veel erger is dan hier, hè? want uh, we klagen ja. hier soms wel eens. Ja, nee, Heb jij er ooit dat... mee te maken gehad, Kirsten, of niet? Nee, daarvoor ben ik niet interessant genoeg. Nou ja, toen, ja, toen je goud om, misschien wel. Nee. nee nooit in, nee. iemand in de bosjes gehad die uh, keek van... <laughs> hé, wat doet hij van de kolk allemaal als, als het niet aan het roeien is? Nee, nee, ik denk dat ik er ook uh, niet hele spannende praktijken thuis op na Oké, okay, ja, nou dat kan. Als jij dat hier wil vertellen, dan vind ik dat prima. <laughs> uh, <laughs> maar, maar nu is de vraag nog even. Wisten zij ervan, die hoofdredacteuren? Ja, ze zeggen van niet, maar dat vind ik moeilijk te geloven, hoor. Ik denk, de hoofdredacteur is toch degene die uh, opdracht geeft. Uh, ja, ik kan dat niet geloven. Jan, je hebt zelf ooit in de hoofdredactie van de krant gezeten? Ja. En op grond daarvan zeg ik dat het denkbaar is dat ze niet zelf de opdracht hebben uh, gegeven. Want een goede krant heeft tal van uh, wakkere verslaggevers die uh, eigenwijs genoeg zijn om het zelf al uit te zoeken. Maar dat ze niet van de methode hebben geweten, dat is... Uh, want het is hier geen incidentje, het is echt nee, een structurele nou, oh, aanpak daarom geweest. Daarom zeg ik ook het woord ja. methode. Het ja. is echt een uh, methodiek op grond waarvan je... Uh, de verhalen kan maken die zij hebben gebracht. Dus het is ondenkbaar dat ze dat niet hebben gemaakt. En als hoofdredacteur moet je toch ook op een gegeven moment zien... van: Goh, dit is wel hele smeugel of spannende informatie. Uh, dat er wel een lichaam van hoe zouden ze hier anders aan komen... Nou, als sterk, je het niet zou geweten je, zou hebben. Je, dan... je vraagt dat aan je, uh, je redacteuren. Mm -hmm. En dan kunnen ze je één keer om de tuin leiden... Maar niet eh, bij herhaling. Brooks en Colson, die namen komen we vast nog wel een keer tegen de komende tijd. Gaan we naar Nederland. Een nieuwe revue onderhandelt met topcrimineel Willem Holleder... om hem eh, columnist te maken. Dat heeft de hoofdredacteur van een nieuwe revue bevestigd. Dat moeten we daar aan denken. Ik dacht meer of het misschien gewoon een reclame stunt was... in de, in de saaie zomer om gewoon wat uh, aandacht uh, te, te krijgen. Ik zou het een beetje bizar vinden om, om, om een voordeel dat crimineel... die um, Um, nou ja, een, een podium te geven, een, een publiek podium te geven. Oh, misschien kan hij wel dingen vertellen die wij uh, als publiek... heel leuk vinden om te horen, die wij niet weten... uit dus een wereld die we niet we ook kennen. hele goede misdaadjournalisten die uh, ook heel veel uh, weten. Nee, maar dit, uh, kijk uh, Willem Hol Holleder heeft ongetwijfeld heel veel uh, te vertellen... Uh, dat de moeite waard is om uh, te weten. Maar als het tot die column uh, komt, zal hij dat je nou juist... Uh, nooit niet vertellen. vertellen. Nee. Uh, dus wat er overblijft zijn uh, Huistuin en Keukenverhaaltjes. Ik denk, eerlijk gezreft, gezegd, ook nog geschreven door zijn uh, advocaat. Ja, ik was maar zeg maar, hij kan niet geen... een beetje schrijven, denk je wel niet, Willem? Nee, denk ik niet. Ik denk dat hij uh, snelle handen heeft. <laughs> en een, uh, en een uh, slim uh, crimineel verstand, als dat, als dat een begrip is. Maar ik denk niet dat hij kan schrijven. En ik denk ook dat zijn advocaat het moet doen omdat iedereen. Omdat inclusief... hij dus alles mag opschrijven. Nee, ook. justitie leest uh, natuurlijk mee. Dus alles wat Holleder in dat geval doet, is uh, incasseren. En, um, en nou wordt ja. het dan weer alleen maar saai van. En een stuk Maar, de maar de jij de denkt dat het vooral een uh, mooie stunt voor de nieuwe Ja, nou, om... zo, zo klinkt het wel. De het is armoede journalistiek, ja. eerlijk gezegd. En het is een signaal. Van, uh, want het gaat natuurlijk om de oplagen voor de nieuwe uh, revue... en het ja? opkrikken van die oplagen. Ja. Dus het is een signaal van de doodstrijd... die dat blad op het ogenblik eigenlijk al een tijdje uh, doormaakt. Ja. En ze doen er alles aan, letterlijk alles, om... Uh, die dood te ondergaan. Ja. Ik moet bekennen dat ik het ook echt nooit lees. hoor, De nieuwe revue hoogstens als ik bij de dokter zit... waar ik zelden zit, dan heb ik zo'n faal blaadje. Ik weet niet vanuit welk jaar in mijn handen. Ja. En uh, dat is de enige keer dat ik het ooit... Uh, ik het kijk. is ook nog niet zeker of het doorgaat. Hè, want ze zijn in onderhandeling. En ja. ik ja, geloof dat beide partijen nog nou ja, dat, dat wel uit elkaar liggen. Hoe kan het geld wel gebruiken. 17, 17 nou, miljoen terugbetalen aan justitie. Maar ja. dus, er stond inderdaad, uh, las ik in het uh, bericht daarover... dat beide partijen nog ver uit elkaar uh, Lagen. Toen dacht ik, nou ja, dat is nou typisch uh, uh, Holleder. Ik bedoel, uh, met Heineken is ook uh, enige tijd onderhandeld voordat daar een bevredigende prijs uitkwam. Ja. We gaan het hebben over een nieuw programma gisteravond voor het Eerst op TV. Merel Westerik van N uh, WNL die zit in het tijdslot van De Wereld Draait Door... met uh, half acht live, zo heet het programma. Um, gisteravond 132.000 kijkers. Dat viel misschien een beetje tegen. Ze hadden wel gelijk een prominente gast, want Geert Wilders schoof daar aan. Um, heb jij gekeken, Kirsten? Ik heb het uh, teruggezien en ik heb het met moeite het hele item uit zitten kijken. Je hebt alleen het stukje met Wilders gekeken ja, of het ik hele heb Alleen het stukje met Wilders gekeken. Oké, okay, en wat vond je ervan? Nou, tenenkrommend. krommend. Ja, echt vreselijk. Echt. Nou, ik, ik uh, vond Westerik uh, echt wel oké, okay, maar uh, ik, ik weet niet waar het hem in zit. Of dat een redactie zo'n gast in een eerste uitzending bij haar zet, terwijl zij voor het eerst alleen in een studio zit. Om dan zo iemand uh, te, te interviewen en. Um, terwijl zij misschien nog wel wat, wat, wat spanningen ook wel heeft. Um, ja, omdat het toch um, ja, nou, haar eerste keer is. Um, ik, ik, ik vind het van de redactie geen slim zet. Ik denk dan is het misschien alleen maar gewoon nemen Geert Wilders. Want dan weet je dat je eerste keer kijkcijfers hebt. Maar ja, ik, ik, um, ik heb eigenlijk een beetje te doen met uh, Merel Westrik. En uh, uh, echt een hele slechte uh, start. Ja. Um, mm -hmm. Laten we, we een klein stukje luisteren voor de mensen die het niet gezien hebben? Is een interview door Geert Wilders. Uh, nou ja, da daar zouden heel veel programma's toch hun ja. vingers bij aflikken, want die komt niet overal. Die komt nergens. Um, uh, maar hij krijgt nergens zo'n podium als hij hier gekregen heeft. Ja, dat is het het ging onder meer over de euro. Even luisteren, een klein stukje. Ja. Laten we het even hebben over wat u wil dus dat we ook stoppen met de euro. Terug naar de gulden. Ja, nou, de euro is echt een totaal mislukt project. Echt? Echt? Ja. ja. Jan? Ja. ja, dat is een beetje deette. Echt, um, je mag het niet zeggen geloof ik, maar vroeger had je een, uh, een uh, school voor meisjes en die heette de uh, MMS. Daar doet het Sissy van Maxveld, daar doet het een beetje uh, aan, uh, aan denken. Uh, ja, maar ja, uh, ze is geen... Kijk, de uh, Wilders interviewen is denk ik een van de moeilijkste opdrachten die erbij zijn. En eh, zij is geen interviewster, ze is geen journalist, ze is presentator. En eerlijk gezegd is dat een ander vak. En, en als je weet dat Wilders komt, dan moet je gewoon zorgen dat je echt heel goed in je materie zit. En gewoon met, als hij met cijfers komt, moet je daar wat tegenover kunnen zeggen en zetten. En dat deed ze niet, want hij haalt heel Griekenland en mm -hmm. Spanje, Portugal, allemaal op één hoop. Nou, dat is geen... Een hoop. Dat er zijn verschillende landen. Dus... We, hebben, we hebben het er hier gisteren ook nog even over gehad. Het uh, was duidelijk dat er, dat er afspraken zijn gemaakt. Want we gaan het alleen maar daar en daarover hebben. Over ja, de kandidatenlijst. Ja, uh, maar dat komt hier niet. Nee. Kijk, ik bedoel, je, je zei het zelf al. Uh, ik geloof dat uh, Paul en Witteman. al zolang ze bestaan. Mm. en dat is uh, inmiddels aan de vrij lange kant. <laughs> Te lang, vind jij soms? Nee, ik zeg dat het aan het Nederland een lange kant is. Nee, hij legt in zijn mond. Nee, heeft hij je keer gezegd? Dat is vergeten. Het is jammer dat je zo'n goed geheugen hebt. Anyhow. Wat zou ik nou zeggen? Ja, die Wilders. Paul en die zijn bereid om hun... althans tegenwoordige vriendinnen te verlaten... in ruil voor de komst van Wilders. En dan nog komt hij niet... Nee. Hij zat Lees. een tijdje terug bij Huis natuurlijk. Dat, dat was al, maar daar wilde hij eigenlijk ook niet komen bij. Nee. Nou, dat was een enorme stap. Kijk, er gelden twee dingen. Uh, Wilders doet het eigenlijk alleen als hij, zoals gisteravond, een, uh, een open deur heeft. En uh, hij doet het ook als hij in moeilijkheden zit. Dus als hij nu de komende tijd op de televisie verschijnt, in de aanloop naar de verkiezingen, is dat een signaal. Dat is zijn eigen ja. resultaat niet helemaal vertrouwd. Laten we zeggen, in dit soort één uh, op één gesprekken. Want hij zal natuurlijk vaak voorbij komen ja, in, in ja, nee, rekenkamer, in, in korte en, quotes. Maar ja, gewoon echt in een interview. Zeker. Nog even naar de sport. AD interviewt vandaag Ankie van Grunzen. Die uh, zegt: het worden bijzondere Spelen. Uh, in de kop staat zelfs: ze voelt iets verrassends aankomen in Londen. Dat komt alleen dan in het interview zelf niet meer terug. Uh, wel, er kunnen gekke dingen gebeuren. Wat, wat is hier aan de hand? Um, nou, zoals de coach van mijn man ooit zei... laten we hoop en verwachting vooral niet door elkaar halen. En ik denk dat dat hier ook wel uh, is. Van, kijk, het gaat natuurlijk nog niet zo lekker met sportieve uh, resultaten. Dus we zouden het allemaal leuk vinden als er goede prestaties zijn. Dan nou, hebben we ook best wel een aantal atleten... waar we iets van zouden kunnen gaan verwachten. Alleen, ja. ze moeten het wel eerst gaan doen. Hè, als ze gaan doen wat ze kunnen doen dan zou je kunnen denken dat er mooie prestaties komen. Maar het is vooral heel veel stemmingmakerij. Zijn artikel. de journalisten nu de boel aan het oppoken? Of ja. is misschien, misschien ja, nou Ankie ja. dat gewoon zo gezegd? Nou, ik denk dat zij natuurlijk uh, uh, vol verwachting naar de Spelen kijkt. Want jeetje, ze staat er vlak voor. Ja, Iedereen niet, heeft er zin in. Ja. Iedereen hoopt dat er uh, echt wat gaat gebeuren. En natuurlijk zal ze zo'n soort uitspraak hebben gedaan... over de ploeg in het algemeen. Maar weet je, dat is een hele algemene uitspraken Dat is een, een inkoppertje van hier tot ginder. Um, dat, dat is eigenlijk, eigenlijk is het gewoon ook een helle niet zeggende kop. En dus vooral stemmingmakerij. Ja, dus daar zijn de journalisten nu mee bezig. Om het nog een beetje te redden qua sport. Het is volgens mij ook, ook de weergave van een uh, breder nationaal uh, sentiment. van, uh, laten we het noemen, frustratie. Dat je al een tijd kunt, uh, kunt constateren. Geesink zou tenminste derde worden in de Tour de France. Dus. Spanjaarden zouden absoluut geen Europees voetbalkampioen worden, want dat was al weggegeven. Dat waren wij nou. En we zullen, zouden het Eurovisie Songfestival winnen. Oh ja, niet te vergeten. Uh, winnen En niet de te beroerd om het op te halen. Ja. En dat is niet alleen een kwestie van, van kranten sentimentaliteit. Nee, dat is algemene Nederlandse. Frustratie. Dus de weer weerspiegelt eigenlijk wat er in het land leeft. Het is een nationaal ja, middenwaardigheidscomplex. Ja, ze voelen het ook voor een deel, want ze gaan nu stemming maken... voor de spelen, oh, de grote verwachtingen... en dan valt het straks misschien wel weer tegen. En dan of kunnen we hebben, zeggen... Want wat is tegenvallen, dat hangt ze af van je verwachtingen. En dan hebben ze toch allemaal weer zo slecht gedaan... dan wordt iedereen Kun weer de, we de grond in 20 gaan, 20 gaan ja, ja. We moeten hoop en verwachting inderdaad niet door elkaar halen. Dat is de les voor vandaag, absoluut. <laughs> Dankjewel daarvoor, Kirsten van ja. der Kolk en ook Jan Tromp. Hartelijk dank. Ja. Het is half drie geweest. Freddy van Tijn met de hoofdpunten van het nieuws. Uit de Syrische steden Damaskus, Aleppo en Homs... komen opnieuw berichten over gevechten... tussen opstandelingen en het regeringsleger. In Aleppo, de grootste stad van het land, zou zwaar gevochten worden. Het leger sloeg daar vannacht een gevangenisopstand neer. Daarbij zijn volgens bronnen vijftien gevangenen om het leven gekomen. Gisteren zouden in Aleppo meer dan honderd mensen zijn omgekomen. Drie dagen voor het begin van de Olympische Spelen... heeft de Britse regering nog eens 1200 militairen ingezet... om die Spelen te beveiligen. Het bedrijf dat de Spelen beveiligt heeft niet genoeg mankracht. Het Britse leger levert nu meer dan 18.000 militairen voor de Spelen in Londen... en dat is tweemaal zoveel als het aantal Britse militairen in Afghanistan. Tegen de man die voor een nieuw site foto's maakte van branden... die hij zelf had aangestoken, is 20 maanden geëist... waarvan drie kwart voorwaardelijk. Dennis V. uit Assen zou zeker vier branden hebben gesticht. En de advocaat van Bader Hari heeft afspraken met justitie gemaakt. De vechtsporter die nu nog in het buitenland zit... wil zich vrijwillig op het politiebureau gaan melden. Met die regeling wil Hari een scène met veel politie op Schiphol voorkomen. Bader Hari wordt verdacht van betrokkenheid bij twee mishandelingszaken. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We gaan straks bellen met snowboardser en Olympisch kampioen Nicolien Sauerbrei die met de fiets op weg is naar Londen. En in de stand van het land gaat het over Kate Middleton. U weet wel, zij van Prince William. En het gaat ook een beetje over haar op Pippa. Passez vos vacances met Sportzomer Radio 1. Chaque jour, c'est du bonheur.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 Good to you, I'm your anti-hero Ces chant égaré, ces rêves qu'on nous a volés. I can lead you on no more if I play role Then we're bound to fall say it, you need to know Faith is running low Ain't no good to you I'm your anti-hero Set motor envolé Ces promesses oublies Als si je t'étais perdu, si je het hebt je me suis demandé s'il je rester heet deze meneer. en Hero. Bader Hari gaat zich melden bij de politie als hij weer in Nederland is. Dat heeft de vechtsporter afgesproken met het Openbaar Ministerie. Bader Hari is uh, op dit moment in het buitenland. Het Is niet duidelijk wanneer die terugkomt. Justitie specialist Robert Bas. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom heeft Hari dit zo specifiek afgesproken met het Openbaar Ministerie? Nou, deze week is ook bekend geworden dat hij officieel verdacht wordt van een tweetal mishandelingen. Ernstige mishandelingen. Dat zou kunnen betekenen dat hij op de opsporingslijst komt. En dat zou kunnen betekenen op het moment dat hij bijvoorbeeld via Schipholland weer binnenkomt. Dat de maréchaussee dat ziet, dat hij op die, op die lijst staat. En dat hij dan aan plein publiek. Er staan meerdere mensen omheen dan natuurlijk. Dat hij dan ja. zou worden aangehouden. Nou, dat kan je je voorstellen. Er worden mensen foto's maken als je in die boeien wordt geslagen. Dat wilt u voorkomen. En vandaar dat er uh, klaarblijkelijk afspraken zijn gemaakt. dat hij zichzelf gaat melden bij het politiebureau. Ja, komen dit soort afspraken vaker voor? Ja, het gebeurt wel vaker dat criminelen gezocht worden... dat ze weten dat ze gezocht worden en dat ze willen voorkomen... bijvoorbeeld dat er uh, s'nachts een arrestatieteam naar binnen komt... dat de deur eruit vliegt, dat de buren weten dat, ze, uh, dat er wat aan de hand is... en met name om te voorkomen dat bijvoorbeeld kinderen uh, dat gaan meemaken... dat ze gearresteerd gaan worden... En dan komt het wel eens voor dat advocaten dan een afspraak gaan proberen te maken met de officier van justitie. En dan de afspraak maken van hij komt zichzelf melden. En dat lijkt in dit geval ook inderdaad het geval te zijn. En hij zal zich dus gaan melden zodra hij terug is in Nederland. En dan zal hij met zijn advocaten naartoe gaan. En dan zal hij ook waarschijnlijk te, worden, te plekken worden aangehouden. Ja, is er iets duidelijk over hoe lang hij nog weg blijft? Uh, iets. Het zal niet lang meer duren. Uh, het zal een deze dagen, misschien deze week al zijn, dat hij terugkomt uit het buitenland. En dan zal hij dezelfde dag, uh, als hij is aangekomen, zal hij waarschijnlijk eerst gaan overleggen met zijn advocaat over de, de strategie die hij zal gaan doen bij een, bij een verhoor. Maar dezelfde dag zal hij zich zelf nog gaan melden bij het politiebureau. Ja, dus dat, zo gaat het dan. Hij komt aan op Schiphol en dan gaat hij in één keer door naar het politiebureau zelf. Nou ja, om één keer, dat is niet helemaal duidelijk. Want uh, de, dezelfde dag is denk ik de afspraak die er gemaakt wordt. Dat zou kunnen zijn dat hij dan eerst naar het kantoor van zijn advocaat gaat, of een andere plaats natuurlijk, om te voorkomen dat journalisten daar voor de deur gaan liggen. Dat hij eerst met zijn advocaat gaat bespreken van welke strategie gaan we dadelijk uh, handhaven tijdens het verhoor En dat ze dan samen naar het politiebureau gaan. Ja, hij wil dus tumult voorkomen. Dat is uh, de belangrijkste reden om die afspraak te maken. Lukt dat, uh, denkt u ook, op deze manier? Nou ja, nu dit weer naar buiten is gekomen... Uh, reken maar natuurlijk allerlei journalisten uh, bij het politiebureau. En dat zal misschien het hoofdbureau zijn... maar het zou ook een ander politiebureau kunnen zijn in Amsterdam. Gaan... Uh ...om te kijken of hij daar aan komt lopen. En dan kregen we dat natuurlijk weer te zien op allerlei camerabeelden. Ja. Um, ik denk dat het uitkomen van uh, deze deal... Uh, ...de strategie van zo meer mogelijk publiciteit ook weer een beetje uh, teniet heeft gedaan. Okay. Robert Bas, hartelijk dank. Justitiespecialist. Iedere dag bellen we met Nicolien Sauerbreij. Deze sportzomer heeft ze haar snowboard in de kast laten staan... en pakt ze de fiets naar Londen om daar de Zomerspelen te volgen. En heeft daar ook een belangrijke taak... want is burgemeester van de Oranje Camping, hebben wij begrepen <laughs> gisteren. Uh, en natuurlijk ook om aandacht te vestigen op de organisatie Right to Play. Nicolien, goedemiddag. Goedemiddag. Dag. 1 uur vertrokken hè? Um, nou, het weer is in ieder geval een positief puntje vandaag. Ach, ja, het is heerlijk joh. Het is ook niet te warm. Je maakt een beetje rijwind natuurlijk. Dus uh, je moet wel heel veel drinken. Maar uh, het is heerlijk. En waar fiets je nu? Nou, ergens in een prachtige polder uh, langs het water. Uh, maar uh, ik heb heel erg let opgelegd. <laughs> we zitten bij een uh, groot 09-stecht en plasmgebied. Tenminste, we, ik zeg oh, ja. we, maar ik ben alleen, want mijn hele ploeg is uiteindelijk uit mijn wiel weggereden. En uh, ik sta nu uh, even met jullie. Dus ik ze, ze hebben jou gelost, zeg maar. Wie zijn jouw fietsmaatjes? Ja, ja, ja. Uh, sorry? Wie zijn jouw fietsmaatjes? Nou, ik, uh, we hadden groetjes gemaakt. We rijden met 150 uh, mensen in totaal en we hebben groetjes van 20, 25 uh, gemaakt om het overzicht een beetje te houden. En nu word ik toevallig weer gepasseerd door een, uh, door een nieuwe ploeg en uh, er zitten een paar minuten steeds tussen. Uh, wij rijden voorop, maar uh, inmiddels zal ik zo meteen wat gaatjes. dicht moeten gaan rijden. Ja, maar, maar, maar wie zitten er in jouw clubje? Kennen we daar mensen van? Uh, ja, Chris Papers en uh, Frits Barend. Dat zijn uh, ons prominent eigenlijk. En uh, wij, wij zitten dan in het sterrenteam. Normaal zitten daar meer uh, bekende Nederlanders in. Maar uh, niet iedereen kon een week vrijnemen. Dus uh, wij zijn met z'n drieën eigenlijk. En nog een aantal anderen. Maar uh, iets minder bekend. Dus de namen noemen heeft niet zo heel veel zin. Frits Barend heeft jou laten lossen. Uh, nou, ik, uh, al... ja, ik denk dat, die, dat, dat dat zo is. Nee, ik reed op kop in en uh, toen ging de telefoon natuurlijk. Ja. Dus uh, dat is een beetje link om door te blijven rijden. Het is onze ja, dus schuld, de is ja. Het ja, zou... is jullie schuld. Ja, voor de teambuilding zou het goed zijn als de hele club even op jou zou wachten, toch? Ja, maar ja, weet je, als ik nou alleen de boot mis, dat is niet zo erg. Maar als ik <lacht> de hele groep de boot mis... Ja, want, ja, want dat is uiteindelijk het uiteindelijke doel. Hè? Hoek van Holland, want dan gaan jullie daar met de boot over. Hoe laat denk je daar te komen eigenlijk? Nou, eigenlijk weet ik het niet zo goed, want uh, het hangt natuurlijk ook een beetje af van of we materiaal te krijgen en zo. Uh, maar we hebben de ANWB uh, die met ons meedrijdt, dus die zijn helemaal gespecialiseerd op van mensen. En um, ja, verder, uh, volgens mij moeten we om een uur of zes uh, bij de boot zijn. Maar we hebben ook nog twee uh, tussenstopjes om wat te eten en vooral te drinken, want dat is echt heel erg nodig. Het is behoorlijk zweet. Maar uh, ja, mooier weer dan dit kan je niet hebben. Nee, maar vandaag, de, de planning is om 6 uur met die boot, en dan betekent dus dat als wij je morgen bellen, uh, dat ja. je dan al daar bent. Ja, ja, ja. wij komen morgen om, uh, morgenochtend om um, half 6 of half 7, weet ik even niet meer met welke tijd ik nou uh, rekening heb gehouden. Maar in ieder geval vroeg in de ochtend komen we aan. En dan, uh, ja, dan wachten we weer 140 kilometer op ons en dan uh, komen we aan op de oranje camping. Wat, wat een fietsje van Howards naar Londen? Ja, ja. ja, naar de Oranje Camping. Oké, ja. Ja, oké. Okay, okay. Nou, laten we dat gewoon afspreken. Nu even die andere jongens inhalen. En uh, dan uh, bellen we morgen weer. Ja, is heel goed. <laughs> Dag Nicoline. Dat komt goed. Ik ga gaan geven. Jo. Oké, doei. Leesje Spiteri, zo heet de zangeres, in Texas 2005 was dit alweer. Get away. In de stand van het land kijken we vandaag naar het land... dat de komende weken enorm in de aandacht staat. Want in Groot-Brittannië groeit de Olympische koorts. In april vorig jaar uh, trouwde de gewone Kate Middleton met prins William. Nu heet ze Catherine, ze is hertogin van Cambridge... Op de schouders van het burgermeisje rust de zware taak om de Britse harten te veroveren. En misschien nog wel belangrijker, die van de rest van de koninklijke familie. In de studio in Londen is correspondent Anne Sanen. Goedemiddag. Goedemiddag. Is um, Kate Middleton helemaal omarmd door de Britten inmiddels, Anne? Ja, absoluut. Ja, ze heeft de harten van de Britten echt uh, gestolen. Ze is heel populair en ze komt ook heel uh, natuurlijk en vriendelijk over. En zoals je al zei, Catherine, zo heet ze nu officieel... en prins William lijkt ook publiekelijk verliefd. Dus ja, dat helpt ook wel mee. Uh, maar wat Kate vooral populair maakt, is haar kledingkeuze. En in een jaar tijd is ze eigenlijk een soort stijlicoon geworden. Ja. Uh, ze draagt niet alleen uh, haute couture, maar ook uh, vaak goedkopere merken... die voor iedereen betaalbaar zijn. Dus, uh, en dat heeft dan weer tot gevolg dat de jurken die ze draagde... Vaak binnen een uur al zijn uitverkocht op webwinkels... maar ook gewoon op, uh, op straat. En, uh, het Kate Middleton-effect noemen, noemen ze dat hier. Ja, had had uh, Prinses Diana dat ook niet? Dat, wat, wat zij aanhad dat dat ook heel snel weg was uit de winkels? Ja, absoluut. Maar dat was wel vaak duurder. En ja. uh, wat Kate doet, is het, ja, die heeft vaak uh, goedkopere merken aan. Dingen die ja, iedereen dus kan betalen. Ja. En, um, dat en dat, dat doet ze waarschijnlijk ook expres, of niet? Deels wel, ja. Want dat had ook, was ook tijdens uh, het huwelijk ook al bekend... dat ze niet een heel extravagant groot huwelijk zouden hebben... omdat er eenmaal bezuinigd moet worden door de regering. En ze vonden het een beetje raar om zelf een enorm feest te hebben... als de rest van de bevolking uh, zuinig aan moest doen. En dat heeft er ook wel mee te maken. Haar kleding is ook goedkoper van, daar, vanwege dat. Ja. En um, uh, ja, veel mensen appreciëren dat uh, ook enorm. Nou, het Kate Middleton-effect bestaat dus inmiddels al. Um, doet ze ook nog andere dingen dan ja, dat kleding? Heel, zo bedoel ik het niet, hoor. maar dan alleen mooi zijn en mooie jurken dragen. Heeft ze ook maatschappelijke taken? Afgelopen jaar heeft ze al een aantal koninklijke bezoeken afgelegd... samen met William. Vlak na hun trouw ze, hebben ze een tour door Canada gemaakt... en ze zijn ook in Amerika geweest. Um, ook hebben ze alle giften die ze tijdens hun huwelijk hebben gekregen... geschonken aan een zelfopgerichte liefdadigheid. Um, geld daarvoor gaat naar verschillende goede doelen. Ze hebben een kinderziekenhuizen omarmd een organisatie die verslaafden helpt. En ze steunen ook twee kunstfondsen. Ze hebben allebei kunstgeschiedenis gestudeerd. Dus dat uh, spreekt voor zich. Ja. En uh, van deze doelen zijn ze ook uh, meteen beschermheiligen. Ze hebben daarvoor ook een paar publieke optredens uh, gemaakt. Kate ook uh, zelfs uh, alleen. Toen William naar, uh, het leger, met het leger naar de Falklandeilanden moest. Maar verder wonen Kate en William ver van het drukke Londen vandaan. In Engelsie, een eiland voor de kust van Wales. Uh, daar leiden ze eigenlijk een heel rustig leven. Ze hebben geen huishouding in dienst. William werkt vol tijd bij de koninklijke luchtmachten van Groot-Brittannië en Kate doet zelf het huishouden. Ze leiden dus vooralsnog een redelijk normaal leven. Ja, maar we weten bijvoorbeeld van prinses Maxima dat zij heel actief is. Hè, als we het hebben over maatschappelijke taken, ja. dat dat doet Catherine niet. Nee, vooralsnog niet. Uh, dat... Zou wel kunnen komen nog, want ja. uh, uh, ze is nog maar een jaar officieel lid van de koninklijke familie. Dus je zou dit eigenlijk kunnen zien als een jaar inwerken. Um, dat heeft, daar heeft ze het in ieder geval tot nu toe goed van afgebracht. En volgend jaar zal het stel waarschijnlijk naar Londen verhuizen. Wanneer precies is nog niet uh, bekend. Uh, maar dan het, zal het wel over zijn met hun rustige leventje. En zullen ze nog meer in de spotlight komen te staan. En dan zullen ze ook meer koninklijke taken op zich gaan nemen. Ja, dus we moet gewoon ook nog wat ervaring opdoen daarin. Absoluut, ja. Um, ik heb net al eventjes uh, prinses Diana genoemd. Hè. Uh, ze is getrouwd met de zoon van de, uh, van de overleden... Uh, zeer populaire prinses Diana. Wordt ze daarmee vergeleken... Ja, vaak wel. Um, vooral qua kledingstijl, zoals je dat ook al zei inderdaad. Maar ja. ook uh, als Kate een ziekenhuis of een andere liefdadigheid bezoekt... wordt er vaak gezegd, ze is net zo aardig en natuurlijk als Diana. Maar uh, Kate doet wel erg haar best om haar eigen imago op te bouwen... en als professioneel lid van het Koningshuis uh, naar buiten te treden. Uh, Kate is overigens ook wel wat braver dan Diana. Maar ja, ze is ook uh, goed opgenomen in de familie, dus dat is ook al een verschil. En vanaf het begin is ze door dat de Koninklijke familie... ook goed beschermd tegen de Britse pers, dus... Ja, ze, haar relatie met uh, Queen Elizabeth is wel goed... in tegenstelling tot die van Prinses Diana. Ja, daar lijkt het uh, wel op. Ja. Uh, en, uh, hoe heet het... Um... Ze is samen met de koningin uh, ook een keer op uh, bezoek geweest. Uh, ze liep toen, uh, dat was tijdens het uh, jubileumsjaar... de eerste bezoek van het jubileumsjaar van de, van de Britse koningin. Ze liep toen netjes een stap achter de koningin. Uh, nou, dit bezoek liet ook wel zien dat de koningin haar goed verwelkomt... in de familie en haar accepteert. En Het lijkt erop dat Queen Elizabeth vindt dat uh, William een goede keuze heeft gemaakt... en dat ze inziet dat uh, zij de toekomst zullen zijn. Ja, nou, ik, ik lees ook wel eens wat daarover. En toen <laughs> viel mij op dat volgens mij... Heel groot, Brittannië wacht op die eerste baby. Ja, daarop zit iedereen natuurlijk met smart te wachten. En, en ja, er zijn verschillende malen al druk over gespeculeerd. Ook vlak nadat ze getrouwd waren, dacht de pers alle, allerlei signalen op te vangen. Uh, Kate dronk een keertje een glaasje water tijdens een gelegenheid. Dus uh, er werd meteen over geschreven. <laughs> ja. Of ze droeg een te wijde jurk of ze hield haar tasje te vlak voor de buik. En nou ja, tot nu toe is dat allemaal gewoon niet waar gebleken. Dus het is gewoon afwachten. Duurt het de Britten te lang? Nee, zover ik niet. Ik heb Tenminste, zover ik weet niet... ik heb uh, nog geen verhalen gezien over of het niet wil lukken of iets dergelijks. Ik denk dat de meeste mensen ook wel begrijpen... dat ze gewoon even rustig aan willen doen... en langzaam in een nieuwe rol willen vallen. En uh, vorig jaar zei Prins William ook tijdens hun verlovingsinterview... Uh, laten we eerst maar eens getrouwen voor we aan kinderen gaan denken. Dus ik denk dat ze het gewoon rustig aan doen. Uh, ze is op dit moment uh, een officieel hertogin. Wanneer wordt ze dan... Prinses of, of, uh, of wordt ze gelijk oh, koningin? Ze wordt Hoe zit het? Koningin, ja, ze wordt meteen koningin. Tenminste, als William koning wordt, krijgt zij de titel koningin. Ze wordt dan uh, niet regerend vorst, uh, zoals Queen Elizabeth wel is. Um, ze noemen dat Queen Consort. Dus ze draagt wel dezelfde titel als William, maar ze heeft niet dezelfde rechten als een regerend koningin. Uh, uh, mijn collega wil oh, graag ja. nog heel even over Pippa hebben. Uh, ik vond ze zo mooi allebei <laughs> naast elkaar. Hoe zou dat nou komen? Nee, maar ze zaten zo mooi bij Wimbledon, <laughs> Ook zaten ze mooi naast elkaar. En dan dachten ik, die Pippa is toch eigenlijk wel prachtig ook. Maar die is, was toch weer beschikbaar, begreep ik? Of, uh... ja, ja, dat klopt inderdaad. Ze heeft, uh, ze heeft uh, verkering gehad met... Uh... Alex Loudon, uh, is een ex-cricketspeler. Uh, uh, maar dat is vorig jaar uh, weer uitgegaan voor de tweede keer. En op Wimbledon zat ze dit jaar inderdaad uh, twee keer... met de verschillende man op de tribune. Dus ja, met wie ze nu gaat, dat is uh, de grote vraag. Het leek wel even of zij populairder zou worden uh, ja. dan, dan haar zus, hè? Peppa. Ja, dat, dat, dat was ze ook wel. Maar ook onder de vrouwen was ze populair. Want iedereen wilde zulke billen hebben. Dus er werd uh, fanatiek gejogaat vlak na het huwelijk. <laughs> maar dat is, het is wel weer een beetje minder uh, aan het worden, geloof ik. Uh, Kate neemt weer de overhand. Kate neemt de overhand. En het Kate-Middleton-effect bestaat dus al. Dankjewel, Anne Sane vanuit Londen. Uh, we gaan het hebben over drugs. Uh, steeds meer mensen melden zich bij de hulpverlening omdat ze verslaafd zijn aan slaappillen of kalmerende middelen. Dat blijkt uit de drugsmonitor van het Trimbos Instituut. Uh, gisteren verschenen, in tien jaar tijd is het aantal verdubbeld van 383 naar 713. Hoe komt dat en wat moeten we ermee? Aan de telefoon is Core Jong, hoogleraar Verslavingszorgdag, meneer de Jong. Goedemiddag. 713 probleemgevallen op 1 miljoen gebruikers. Zorgelijk, zegt Trimbos. Maar dat valt toch eigenlijk wel mee als je die aantallen ziet? Ja, die aantallen vallen natuurlijk mee. Het is misschien veel zorgelijker dat er zoveel mensen problemen mee hebben en dat er eigenlijk maar zo weinig mensen om hulp vragen. Zag u het aankomen, of? Uh... Ja, nou dit, dit zie je in zoverre aankomen dat je weet dat er heel veel mensen met, uh, met slaapkalmeringsmiddelen in de problemen zitten. En dat er eigenlijk heel weinig mensen om hulp vragen. Het wordt ook in de in de in de geneeskunde weinig als probleem uh, gezien. En huisartsen die uh, gaan daar niet altijd. Heel actief mee om, om te zorgen dat mensen daarmee stoppen. Mensen hebben wat aan hun hoofd en denken van, nou ja, ik los het wel op met een slaappilletje. Ja, dat lijkt het soms op: hè? dat uh, pech moet weg. En als het niet snel weg is, dan een pil erin en dan is het ook weer even gesust. Ja. Hoe komt het? Is het de algehele crisis die over ons neer is gedaald? Nou, dat weet ik niet. Dat, dat kan er wel toe bijdragen. Hè? Als je denkt of, of vermoedt dat je pensioen verdampt en dat je, dat je dan zonder middelen zit. Dat is natuurlijk een hele akelige gedachte, maar zo vaak zal dat niet lopen. Ik denk ook dat het te maken heeft met onze cultuur. Hè? Dat, dat we het slecht verdragen als het eventjes niet zo goed gaat. En dan moet er meteen en direct ook iets aan gebeuren. Ja. Opvallend in die cijfers natuurlijk wel dat een kwart van de miljoen gebruikers met name uh, 65-plussers ja. zijn. Ja. Oude mensen. Ja, dat, dat heeft met een aantal dingen te maken. Het heeft er vooral mee te maken als het om slaapmiddelen gaat, dat naarmate je ouder wordt, uh, het aantal uren dat je slaapt minder wordt. En de kwaliteit van de slaap ook vaak wat minder wordt, dus dat je wat makkelijker wakker wordt. En mensen hebben dan het idee van ja, ik ben gewend uh, om acht uur te slapen, dat, dat moet en dat zal nu ook. Um, en als dat niet lukt, dan moeten er maar pillen in. En dat, dat, dat is niet echt verstandig. En wat kan je daar dan doen? Ja, voorlichting geven door de huisartsen, denk ik, want die schrijven het uh, over het algemeen voor. Uh, dat is één. Twee is en, dat en die schrijven de... ook te makkelijk een herhalingsreceptie uit. Nou, of elke huisarts dat doet, weet ik niet. Er zijn natuurlijk ook wel huisartsen die we tegenkomen die heel kritisch uh, omgaan met, uh, met medicatie. En dat, dat de, dat zijn de goede. En er zijn er misschien ook wel die minder goed zijn die die te makkelijk voorschrijven. Dat zou kunnen hoor. Uh, wat belangrijk is, is dat de dat, uh, dat, uh, ja, ouderen zelf natuurlijk uh, makkelijker toegang hebben tot internet, tot voorlichting. Dat ze zelf ook uh, nadenken over hun gebruik en, en uh, ook uh, zich realiseren dat het gebruik van die middelen... dat leidt er ook toe dat je overdag wat minder fit bent, dat je minder goed kunt concentreren. Nou, dat zal niet iedereen altijd even makkelijk opvallen, maar ook zo dat als je wat minder goed ter been bent... en je s'nachts uh, ook omdat je ouder bent vaker het bed moet om even te plassen... Mm. Dat je risico loopt om te vallen, uh, ja. je hoofd stoot, je heup breekt en dan, dan is leiden in last. Ja. Uh, de 65 plus hebben we eruit gelicht. En dan nog even de, de middelbare scholieren. Want ook een ja. vijfde van die middelbare scholieren gebruikt dit soort middelen. Ja, nou dat daar was ik echt wel van uh, geschrokken, zeg maar. Dat, uh, ik ben zelf huisarts geweest. Ik kan me niet herinneren dat ik in de tijd dat ik huisarts was, uh, bij, bij jonge mensen beneden de 21 ooit van dit soort middelen heb voorgeschreven. Nee. Ik snap dat ook niet goed. Ik, ik kan me voorstellen dat als een jongere een, een, een ouder verliest... Of, of in elkaar geslagen wordt of als meisje aangerand wordt... dat je dan daar van streek van bent... en dat je dan eventjes wat ondersteuning krijgt... Maar daarna moet je toch met, met gewone psychologische interventies uh, problemen van de jeugd kunnen oplossen. Ja, ja. Dat los je niet op met pillen hoor. En ook hier geldt een waarschuwing natuurlijk, want ja, het kan heel makkelijk verslavend werken. Ja. Dat blijkt uit die cijfers ook. Cordion, hartelijk dank voor de toelichting bij die, um, ja, die monitor van het Trimbos Instituut, zogeheten drugsmonitor. Cordion, hij is hoogleraar verslavingszorg. In het volgende uur gaan we praten over kleine scholen. Want kleine scholen moeten beter worden beschermd. Hoe kun je nou zo'n kleine school in stand houden? Emiel Roelofs heeft daar een idee over. Emiel Roelofs is directeur van de Wereldschool. En uh, ook hier is, is Jiske Griffioen. Zij uh, heeft uh, met het rolstoel tennis de Wimbledon-titel gewonnen. De Wimbledon-titel in het dubbelspel. En zij komt vertellen over de Olympische Spelen.